12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet snel duidelijkheid geven of Turkije Syrische vluchtelingen naar Syrië uitzet. Dat zei de liberale voorman voor Hofstad in het Europees Parlement. Gisteren zei de ooggetuige in het NOS-journaal dat vluchtelingen per bus de grens met Syrië worden overgezet. tegen de internationale afspraken in. Op luchthaven Zaventem bij Brussel zijn net als gisteren tientallen vluchten geannuleerd. De luchtverkeersleiders staken tegen hun nieuwe pensioenregeling. De leiding van de Brusselse luchthaven heeft kritiek op de actie. Na de aanslagen van vorige maand als een medeleven, nu is het totaal onbegrip, zegt Zaventem. Een deel van Schiphol werd gisteravond ontruimd na een telefonische tip, zegt de Maris Iemand op het vliegveld meldde dat een man zich verdacht gedroeg. Wat er aan de hand was is nog altijd niet duidelijk. De verdachte man zit vast. In Monster in het Westland zijn vannacht weer autobanden lek geprikt. Zeker 25 auto's hadden lekke banden, meldt Omroep West. Vorige week waren 28 automobilisten de klos. Sinds september vorig jaar zouden al bijna 200 banden zijn lek gestoken. Burgemeester van de Tak van de gemeente Westland roept iedereen in de omgeving op om extra op te letten. Het aantal asielaanvragen is afgelopen maand opnieuw gedaald. In maart vroegen 1230 mensen voor de eerste keer asiel aan. Bijna een derde minder dan een maand eerder. De grootste groep asielzoekers komt uit Albanië. Zij maken weinig kans op een verblijfsvergunning. Op de tweede plaats staan Syriërs. Als Feyenoord zondag over een week de bekerfinale wint van FC Utrecht, wordt de selectie de dag daarna gehuldigd op de Koolsingel. Burgemeester Abu Taleb zal de spelers ontvangen op het Rotterdamse stadhuis. Om half twaalf verschijnt de selectie van Feyenoord dan op het balkon. Het weer nog soms wat zon, vooral in het zuiden bewolking... en het wordt 13 tot 17 graden. Morgen eerst droog en wat zon, later een bui bij een graad of 15. Dit was het NOS Journal. DFM Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6, Lelystad richting Muiden... staat file tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Van ZIFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, we hebben de zaag weer opgeborgen. Zo, we zagen vandaag, hè, taai weekje deze keer. Toch? Een mooie zonnige week, hè? Ja, het is wel een zonnige week, maar het was wel warm hoor, om te zagen. Lekker. Ja, ja. maar goed, oké. Okay. Uh, hij is weer naar midden en uh, ik hoorde vanmorgen een presentator bij een andere radiostation zeggen dat om tien uur de week op de midden was. Die man snapt het niet helemaal, geloof ik. De week gaat pas de midden, woensdag om twaalf uur, hoor. En niet eerder. Zo, dat moeten we maar even gezegd hebben. Goed, eh, nou, welkom allemaal weer in de stand voor het lunch. Het is mooi weer buiten, het zonnetje schijnt. Het is nog wel fris, maar dat geeft niet. dat is juist lekker. Dit is er ook weer. Hoe is het, Ingrid? Goedemorgen. Goedemorgen. goed. Goedemorgen. Aanmiddag hoor, Ruud. Oh, ja, het is al middag. Ja, sneller ja. ja. dan je denkt, hè. Ja, dat sneller dan je denkt, ja. <laughs> Goed, nou, we hebben weer een volle uitzending vandaag, dames en heren. We hebben natuurlijk weer het regio-nieuws half één, half twee. hè. natuurlijk, zoals gebruikelijk. Uh, we hebben een 3 in 1. En uh, dan uh, gaan we u natuurlijk uh, straks om ongeveer kwart over 1... Gaan nou, we u bijpraten over onze actie van vandaag? En uh, er is weer heel wat te winnen. Heel wat te winnen vandaag hoor. Ja, want onze uitzending vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Grand Hotel XL in Kerkstraat. Uh, Kerkstraat uh, Kerkstra, toch? Of is dat? Uh? Uh, Kerkplein. Kerkplein, oh ja, ja Kerkplein. Oké. Okay. Nou, en uh, daar gaan we het straks over hebben. En uh, oei oei. Nou, uh, het is weer lekker hoor. Ik vind het altijd maar jammer dat ik niet mee mag doen. Ja, ik ook, goed. Hey, ik wil ook wel eens een dineretje of zo'n lunch. Ja, wij balen gewoon, toch? Ja. Je moet eigenlijk voortaan maar bedingen... dat we die prijs geven, maar dat de twee presentatoren ook moeten kunnen. Ja. Dus moeten ze er vier weg. Vraag aan Albert-Jan, hè? Vraag aan Albert-Jan. Waarom? <laughs> Tuurlijk niet. Wij presenteren toch? Die ja. gaat toch niet. <laughs> het vroeg <volgende> naar bed. <laughs> uh, wat wou ik zeggen? Nou, oké. Okay. En we hebben weer veel lekkere muziek natuurlijk. Weer, er staan weer leuke oude, nieuwe, uh, oude en nieuwe dingen voor u klaar. Dus we hebben er gewoon weer zin in. Tenminste, ik wel. Ik kan niet voor een ander praten natuurlijk, maar ik heb er wel zin in eigenlijk. Ja. En ik vraag me wel af, Ingrid, aan wie sta je eigenlijk? Dat vraag ik me wel eens af. On the wrong side. On the wrong side? Is dat zo? Soms. Oh. Nou ja, oké. Okay. Ja, met Denko vraagt het zich ook af. Whose side are you on? Ik weet het niet. For two, a agent in Rome, a cafe rendezvous. The seat is soon taken. A contact is made, surveyed by another, whose secret is saved. Kans sta je nou eigenlijk hier, zeg het nou eigenlijk is ik weer... Die het het niet, wie is ik kans Kom op nou! Dat is uh, niemand minder dan uh, Matt Bianco! Groot in de 80e jaren was hij uh, een toch grote hits gehad en daar was dit er een van. We gaan even iets verder terug in de tijd met meneer R.B. Greaves. Die kent u vast niet meer. Maar het liedje wel, Take a Letter, Maria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 Say I won't be coming home Gotta start a new life We'll take a letter, from Maria Address it to my wife Send a copy to my lawyer Gotta start a new life You've been many things but most of all A good secretary to me And it's times like this I feel You've always been close to me Try to build a good life All oh, work and no oh, play Has just cost me a while So take a letter, Maria No, address it to my wife Say I won't be coming home Gotta start a new life So we'll take a letter, Maria Address it to my wife Send a copy to my life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 Address it to my wife Say I won't be coming home Gotta start a new life Take a letter, of glory I mm -hmm. Address it to my wife Send a copy to my lawyer Ja, dat was R.B. Greaves. En dat liedje, dat heet Take a Letter Maria. Ja, dat is altijd handig. Ze dat doet Maar goed, het? het is uh, even kijken. 14 uur, uh, 14 over. Ja, dan kan het wel. Dan kan het wel. Kunnen we het wel doen. Ja, op 14 over. Dan kan het wel. 3 in 1. En omdat het vandaag een beetje historische dag is. De volgende... Help, I need somebody Help, not just anybody Help, you know I need someone Help When, when I was younger, so much younger than today but I never needed anybody's help me hear you say Zo 3 in 1 is dat ze heel kort zijn. <coughs> dat is nog uit de tijd van de korte liedjes, hè, zeg maar zeggen. <coughs> Sorry. Waarom is het historisch? Nou, vandaag uh, is precies de dag dat in 1965, dus dat is 51 jaar geleden. Ja, wat tijd alweer. Hè? <coughs> 51 jaar geleden de Beatles in de studio waren om het liedje help op te nemen. En uh, ik vond het wel weer een mooie gelegenheid als Beatlegek, om dan gewoon toch weer drie in van de Beatles dat er een te gooien. Uh, drie nummers dus... Uh, drie nummers dus van... Uh, uit de film Help. U weet het, de Beatles had begonnen met de eerste film. Dat was A Hard Days Night. Het was een, ja, zeg maar... een soort documentaire over de... over de... een dag uit het leven van, uh, van de Beatles. Niet echt een verhaaltje, maar... de tweede film had veel meer verhaal en... Uh, ik zag vanmorgen een reactie die vond Hard Day's Night beter. Nou, dat mag. Ik, ik vind het niet. Help was best een hele leuke film met hele grap grappige scènes erin. En het gek is dat je dus bepaalde dingen ook herinnert. Um, help, de titelsong natuurlijk, als opening. Maar You've Got To Hide Your Love Away, waarin ze samen in die kuil zitten. Uh, ze hadden, uh, <laughs> dat vond ik wel een grappig iets. Uh, een uh, Londens rijtjeshuis, zeg maar. Maar ze hadden vier deuren. Iedereen ging door zijn eigen naar binnen... en binnen was het één gemeenschappelijke ruimte. Dat was ontzettend leuk. En binnen in die kamer daar zat een grote kuil... en uh, daar zaten ze in. En John Lennon speelde dit eens voor een meisje... dat Ringo moest behoeden... omdat hij in gevaar was... omdat hij een hele dure ring... van een Indiaanse secte om had. Ja, dat was het. Zo ging het verhaaltje. En... Uh, you're gonna lose that girl... Hij heeft, heeft ook weer zo'n uh, zo zo verhaal, als je die film kent. Want daar zijn de Beatles dus in de studio bezig met dit nummer op te nemen, zogenaamd. En op een gegeven moment zegt de technicus van, hoe is buzzing? <laughs> en iemand weet wat er aan de hand is. Maar die India's, die, die, die secten dus, zeg maar die zitten in een kelder onder die studio. En die zagen precies een cirkel onder de drumstel van Ringo heen. En aan het eind van de nummer lazen het Ringo, dus de drumstel, al naar beneden toe. En, ja, dat zijn van die beelden, die hou je dan, weet je wel. Dat, dat vergeet je nooit meer. Dat zijn gewoon leuke dingen. Die, uh, die film zat best vol met, met, met bepaalde humoristische dingen. Uh, waar onder andere later Monty Python toch echt wel een voorbeeld aangenomen heeft. Dus, echt wel. Want de heren Beatles waren niet uh, ontstoken van enige vorm van humor. Die hadden ze best wel. En veel ook. Goed, u dus achter en volgens Help and uh, You've Got To Hide Your Love Away And uh, You're Gonna Lose That Girl Alle drie composities van John Lennon En mooie liedjes het like Nou we hebben nog even tijd Totdat we naar het nieuws moeten gaan eh, Dus niet moeten Maar voordat we naar het nieuws gaan En dus gaan we nog eentje draaien voor. Een leuke Hoop ik was lekt. Oh. I'm still in love with you. Nou, wat leuk. Still in love. Hij is nog steeds verliefd. Still in love. Nou, dat is toch de moeite waard. Hij is nog steeds verliefd. Nou, leuk dan gewoon. Ehm um, Eens even kijken, gaan we nu doen. Oh ja, uh, oh, nou ja, ik denk hij valt uit. Maar nee, ik kom mee.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 Het evenement begint vrijdag om 4 uur middags en eindigt zondag ook om 4 uur. Zaterdag 16 april is er weer een stormloop op het circuitpark Zandvoort. De stormbaan gaat over het asfalt, duinen, tribunes en door de grindbakken van het circuitpark. Bij inschrijving kun je kiezen tussen een parcours van 10 Engelse Maals, dat is 16,02 kilometer... ...deze start vanaf 11 uur, en een parcours van 5 Engelse Maals, dat is 8,01 kilometer.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 Ik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 I come clean. Ditje van de Sidekick. Mooi hoor Ingrid. Mooi Ja, vind ik ook. Ja, ja, ja. prachtig. Ik, haal die, ik, ik dacht dit ik Nirvana en Pearl Jam. Die haal ik altijd door elkaar. Hoe zou dat komen? Geen idee. Het heeft niets met elkaar Heel te maken. Het heeft echt niks met elkaar te maken. Ja. Toch haal ik het vaak door elkaar. Maar goed, maakt niet uit. Pearl Jam was dit met Still Breathe. En uh, waarom eigenlijk? Nou, ik zal je vertellen. Ik hoorde het nummer voor het eerst bij Willem Bruist in een programma. En ja. uh, vorige week zat ik in de auto... Ja. En toen hoorde ik het nummer weer. En ik oh, ik vind het zo'n mooi nummer. Ja. Dus ik ga hem eventjes aanvragen. Vandaag. Ja, nou, dat is een goed plan. Ja. Willem is vanavond weer terug, hè? Tussen ja. 8 en 10 uur met uh, blues en zo. En Sol en weet ik het. Dus uh, vanavond is hij er weer. Hij is weer gehersteld. Althans, uh, be ja, behoorlijk hersteld. Van uh, zijn zware hartoperatie die hij gehad heeft. En uh, blij dat hij terug is vanavond. Tussen 8 en 10. Wanneer hij uh, weer u gaat verwennen met Blues. Welkom terug Willem. Leuk dat je er weer bent vanavond. Gezellig. Ik kan helaas niet luisteren, want ik heb andere dingen, maar ik uh, ben blij dat hij er weer is. En daar gaat dat om. Dit is Miss Montreal. One last drink. drankje. En dan naar huis. En soms kan je dat laatste drankje beter niet nemen. Dat is dan vaak net één te veel. Dus dan is, dan is dat niet zo verstandig. Hoor, om dat dan te doen. Maar goed. Um, uh, dit was Miss Montreal. Oftewel Sanne Hans. Uh, en uh, haar nieuwe single, en die heet One Last Drink for the Road. En, um, oh ja, ik zei het al, vanavond is weer onze Willem weer teruggehebd met blues. Nou, laten we vast een beetje in de stemming brengen. Met dit. Uh,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 Going back to my hometown, Rory Gallagher. Wel een pak liedje. Leiding alleen maar van een drum en een bas en een. Uh, een bal mandolin. gezellig. Rory Gallagher. Ik ken hem natuurlijk als bluesgitarist, maar. dat is wel wat anders hoor. Wel leuk. En ging geen gelijk, met de handen omhoog. Zo. Ja, van, ja woeie. Zwingt de pan uit, hè? Lekker, toch? Ja. Nou, going to my hometown, oftewel. Hij gaat gewoon naar huis. Nou ja, dat kan hij niet meer, want hij is al lang niet meer onder ons, helaas. Rory Gallagher. Nog al omgewaardeerd en eh, bewonderd, Nog steeds. We gaan uh, lekker door met uh, Charles Bradley. Ja, Hoog in de vinyl vijftiger. Hij stijgt naar de tweede plaats vandaag. Ja. Good to be back home. Bradley, Dat is leuk, want in de nieuwe vinyl 50, die vanmiddag ook dingen uit hoort, stijgt hij maar liefst naar de tweede plaats. Ja! Vandaag in de die is op zijn 67ste. Charles Bradley, good to be back home en dit is Future Punk. Nicky Romero, samen met Nile Rodgers.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 A veil All covered up To myself It's always there Now they wanna know How does it feel Gonna let it show I'm happy to Entertain And share with you It's hard to say How your own thoughts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 Bonnie niet, werd tweede of zo. Oh en, uh, maar hij werd wel gezien door Brian May van Queen. En uh, die vroeg hem zo van... heb je geen zin om uh, met Queen op een toptournee te gaan? Denk ik ...ik met Queen op hal, Hallo zeg. Wat gaat mij gebeuren? Maar dat is er inderdaad gebeurd. Volgens mij een van de allereerste keren dat dat gebeurde was... ...tijdens het laatste uh, Europese kampioenschap. via terug in Kiev. Toen... Uh, toen hij daar optrad met Queen. En daarna is het nog diverse keren gebeurd. Hij is ook in Nederland geweest met Queen. Uh, met de twee overige leden nog van Queen. Natuurlijk Roger Taylor en Brian May. Want Freddie Mercury is er niet meer. En de bassist. Uh, ben ik even kwijt hoe die man ook weer heet. Maar die is, uh, die, uh, die is er ook niet meer bij. Maar goed, het waren wel mooie shows en daar gaat het om. Het is uh, bijna één uur, maar het is nog uh, anderhalve minuut... voordat wij gaan naar het NOS Journaal. En straks in het tweede deel natuurlijk onze fantastische actie... onze fantastische aanbieding. U kunt weer een heerlijke prijs winnen straks om kwart over 1. Ik zou zeggen tot zo.